Innalhamdalillah inahmaduhu inna wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. lah wa fala hadiya la lah wa ashhadu an illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu Warasulu. rasuluhu amma ba'd best brothers juster met deze woorden van mij wil ik een ieder van jullie een hart onder de riem steken en ieder van jullie bewegen om tot het uiterste te gaan. Bewegen om het maximale uit jezelf te halen. Bewegen om nu en altijd onszelf te bevrijden van de zonde. Wend je met betraande ogen, met een verdrietig gemoed, met gebogen schouders en met zichtbare vrees richting Allah subhanahu wa ta'ala en vraag Hem om Jou in genade aan te nemen. Beste broeder en zuster, het is tijd geworden voor een nieuw begin. Om een nieuwe koers te varen. Om een nieuwe weg in te slaan. Het is tijd om een stap te zetten. Een stap naar verbetering. Verbetering van je leven. Het leven dat jij voorheen ten dienste hebt gesteld van het kwaad. Het leven dat beheerst werd door zedeloosheid. Door het verwaarlozen van het gebed door het nuttigen van rente, door het drinken van alcohol, door uitgaan, drank en vrouwen, het leven dat in het teken stond van strijd voeren tegen Allah. Jouw gedrag en uitspraken kunnen als niets anders worden gezien dan een duidelijke oorlogsverklaring aan het adres van de Almachtige. Hij beveelt je tot iets, maar jij weigert, keer op keer. Hij draagt je op zaken te vermijden, maar jij blijft deze opzoeken. Het is tijd, beste broeder en zuster, om die ene stap te zetten die je leven een andere wending kan geven. Het is tijd om te verhuizen. Verhuizen van de discotheken, bioscopen, koffieshops naar gezegende plaatsen, naar moskeeën en zittingen van kennis. Het is tijd om deze zwarte bladzijde uit je leven van je af te zetten en met een schone lei te beginnen. Spreek jezelf aan met de volgende woorden. Zeg, ik wil niet meer. Ik wil niet meer op deze manier doorgaan. Ik wil niet op deze manier leven. Uitzichtloos, hopeloos, ondraaglijk. Ik wil mijn leven weer zin geven. Ik wil weer deel uitmaken van degenen die wetijveren in het zoeken van het welbehagen van hun Heer. Ik wil weer mens worden. Ik wil weer mezelf in de spiegel kunnen aankijken, zonder van mezelf te walgen. Ik wil weer met een opgeheven hoofd door het leven gaan. En deze maand, waarin wij ons bevinden, kan het begin zijn. Een maand waarin wij onszelf van allerlei lusten onthouden. Zet de eerste stap. O jij, die het gebed heeft verwaarloosd, die een wild vreemde is voor de moskee die het gebed niet tijdig verricht, zet de eerste stap en verbeter je gedrag. Het gebed is namelijk het allereerste waar men verantwoording voor moet afleggen. Zet de eerste stap, o jij, die van het kwaad spreken over anderen zijn hobby heeft gemaakt, die van roddelen en achterklap zijn voornaamste bezigheid heeft gemaakt. Zet de eerste stap en streef ernaar, om voortaan alleen het goede uit je mond te laten voortkomen. Zet de eerste stap, o jij, die verdrinkt in de zee van de zonde. Zet de eerste stap en haast je door het tonen van berouw. Doe het nu, voordat het te laat is. Zet de eerste stap, o jij, die de Koran heeft verlaten. Zet de eerste stap en gebruik deze maand om aan je relatie met de Koran te werken. Zet de eerste stap, o jij, die zich heeft ingelaten, met gierigheid. Zet de eerste stap en geef uit op de weg van Allah, in de hoop dat Allah jouw liefdadigheden in bergen van verdiensten zal veranderen. Zet de eerste stap, o jij, die het liegen tot een verheven kunst heeft gemaakt. Verlaat deze slechte eigenschap en spreek de waarheid van de naam van een waarachtige woord bij zijn Heer genoteerd. Zet de eerste stap, ongeacht welke zonde jij op je geweten hebt. Weet dat Allah jouw beraal aanvaardt wat je ook hebt gedaan. Zet de eerste stap en de rest zal volgen met de wil van Allah. Zoek hulp bij Allah. Heb het voornemen om te veranderen. Weet dat de verandering van binnen moet komen. Toon bereidheid om te veranderen. En Allah zal de zaak voor jou vervullen. En telkens als jij de weg kwijtraakt, neem opnieuw de weg terug naar je Heer. En toon berouw, want je moet in het leven een doel voor ogen hebben. Een doel waarvoor jij kan leven. Een doel dat jij kan dienen. En er is geen beter doel te vinden dan jezelf van het vuur te redden. O Allah, geef ons de benodigde wilskracht om berouw te kunnen tonen. En het rechte pad te kunnen bewandelen tot aan de laatste adem die wij uitblazen. Wa Allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.